De Serious Request-actie van 3FM heeft 12.302.747 euro opgeleverd. En dat is 51.000 euro hoger dan vorig jaar. De drie dj's werden rond 9 uur vanavond vanaf het glazen huis naar het podium gereden, waar het eindbedrag van de inzamelingsactie bekend werd gemaakt. Ondanks het slechte weer kwamen zo'n 18.000 bezoekers af op het slotfeest in Leeuwarden. Het geld gaat dit jaar naar het Rode Kruis en die gebruikt het om kindersterfte tegen te gaan.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 Het was de tweede ruimtewandeling in vier dagen tijd. Omdat de oude pomp niet meer goed werkte... werden uit voorzorg enkele systemen uitgeschakeld... en daardoor moesten ook een aantal experimenten worden stilgelegd. Afgelopen zaterdag haalden de astronauten de oude pomp al weg. In Bethlehem zijn duizenden christelijke gelovigen van over de hele wereld bij elkaar voor de viering van kerstavond. Volgens de christelijke overlevering werd Jezus Christus in de plaats op de Palestijnse Westelijke Jordaan-oever geboren. Bij binnenkomst in Bethlehem sprak aartsbisschop Fouad Twal de hoop uit dat komend jaar een onafhankelijke Palestijnse staat zou brengen.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 De voorstellingen van Soldaat van Oranje zijn vanmiddag en vanavond afgelast. Het dak van de foyer was er afgewaaid. Een windvlaag en weg was de soldaat. Een beetje wind, terwijl de oorspronkelijke soldaat... toch destijds in een gammele roeiboot de stormachtige Noordzee overstak. Avond. welkom op deze kerstavond. Veel stichtelijke woorden worden er niet gesproken. Het komende uur daarvoor moet u naar de nachtmis. Maar wel beginnen we vandaag met een serie familiegesprekken. Dat geeft ook een soort kerstgevoel, hopen we. Morgen praat Herman van der Zand bijvoorbeeld met de familie Siebelink, En vandaag hoort u de familie Kazan. Die staan met zijn allen op de planken in een kerstshow. En daarvoor een gesprek met Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige... en Sander van Hoorn, correspondent die voor de kerst even in Nederland is. En we maken gezamenlijk de balans op in Syrië. En hoe zit het met uw kerstdiner morgen? Geen paniek, om vijf voor twaalf bel ik Smaakprofessor Klossen. Geen kranten natuurlijk, die zijn er morgen niet... maar wel het belangrijkste nieuws van vandaag. Dinsdag 24 december. Ja, droom maar lekker verder. Een witte kerst zit er voor veel mensen niet in. In onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië... kampten ze met een zware storm en wateroverlast. In Groot-Brittannië vielen zeker drie doden. Honderdduizenden Britten kwamen zonder stroom te zitten... en treinen konden niet verder rijden. We zijn hier sinds wat tijd is het? Maar het ergste vinden de Britten toch wel dat hun geliefde kerstfeest in het water valt. In Kent, Maggie Osborne has cancelled her family celebrations. Her home should have been full of Christmas cheer today. Instead, it's full of water. Christmas is off for us. And she's not the only one. Bij ons was het al eerder raak. Zo werden in Katwijk voorstellingen van de musical Soldaat van Oranje afgeblazen. Ik zei het net al, omdat het dak van het pand was geblazen. En in Breda werd gewaarschuwd voor afwaaiende dakplaten. Dus stuurde omroep Brabant een verslaggever. En om ook echt op te letten dat de grote platen van de daken... dat die niet weer eraf waaien. In uw vase. En dat gebeurt ja. hier al. Oh! oh. En dan komt hier een enorme plaat, komt hier nou er vanaf. Ongelooflijk. Dan komt er dus van achter dat, van achter die loods komt er dus een enorme plaat, komt er dus onze kant op. Ja, dat was even schrikken. De Groningers trillen nog steeds. Niet door een aardbeving, maar van woede. Want de NAM heeft dit jaar een recordhoeveelheid gas uit de Groningse grond gehaald. Terwijl er een advies lag om het dit jaar rustiger aan te doen vanwege die aardbevingen. Maar ja, het mag gewoon doorgaan van de regering. Onbegrijpelijk vinden de inwoners. Ik geef iemand een klap midden in zijn gezicht en die heeft zo'n blauw oog. En dan zeg ik, oh, je oog is blauw. Jee, yeah, Je oog is blauw. En ik draai hem om en ik ga weg. Dat gevoel geeft het bij mij. In Leeuwarden werd vandaag nog een kleine aardbeving veroorzaakt... door toeschouwers van Serious Request. Ze sprongen zo hard op de muziek dat de huizen in Leeuwarden ervan trilden. De dj's lieten zich dit jaar opsluiten om geld in te zamelen... tegen kindersterfte door diarree. Het mooie is dat er juist dit jaar ook veel kinderen geld hebben ingezameld... vindt dj Gilbelen. Ik heb al gehoord dat het wel 30% zou kunnen zijn. En dat is echt, nou ja, echt kinder voor kinderen. Ja, ze snappen ook heel erg. Ja, ze hebben ook wel eens diarree gehad. Het moet maar eens afgelopen zijn met het gezeur over goede doelen. Onze slogan is natuurlijk let's clean this shit up. Maar ik heb er ook zoiets van. We laten inderdaad al die cynische gasten ook even een poepje ruiken. En dat lukte. Serious Request leverde dit jaar een nipt recordbedrag op. Het eindbedrag van de Serious Request 2013 is 12.302.747 euro. Giel! Nederland, bedankt. Met z'n allen hebben het gedaan. Fuck het cynisme. We kunnen de wereld redden met z'n allen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Hopelijkheid. Are you hanging up, stuck in on your wall? It's the time... So Een jaar geleden speelde hij dit nummer live bij het oog. Rigby heet hij. En het nummer was natuurlijk Merry Christmas Everybody. Ja, dat is uh, natuurlijk heel mooi gezegd... maar er zijn een heleboel mensen in de wereld... waarbij het helemaal geen Merry Christmas is. Uh, bijvoorbeeld in Syrië, daar gaan we het over hebben, over dat land. Als we terugblikken op het afgelopen jaar... dan kunnen we daar niet omheen. De cijfers zijn nauwelijks te bevatten. In bijna drie jaar strijd zijn 120.000 mensen omgekomen. 40% van de Syriërs heeft hulp nodig... en het einde van het conflict is nog niet in zicht. Bij mij in de studio Bertus Hendricks... Midden-Oosten deskundige van het instituut Klingendaal... Hartelijk welkom Bertus. En Sander van Hoorn, onze eigen correspondent in het Midden-Oosten... maar nu eventjes uh, in Nederland. Uh, ja, uh, Sander, uh, het is kan het nog uitzichtlozer worden? Hoe kijk je er tegenaan? Altijd, ben ik bang. Oh. Ja, nee, ja heel simpel. Ik bedoel, kijk, uh, de, naarmate de strijd voortduurt... wordt het alleen al uh, stilletjes aan uitzichtlozer... doordat je uh, generaties hebt van kinderen... die uh, als verloren beschouwd moeten worden. Dat is nu al aan de orde. Uh, in de vluchtelingenkampen kom ik ze tegen. Kinderen die al twee, drie jaar niet meer naar school zijn geweest. Uh, onbehandelde trauma's. Uh, uh, en dat wordt met elke dag dat de strijd voortduurt erger. Hm. Sander? Of, uh, uh, ja, Bertus? ja ik, ik heb helaas daar geen enkel ja. vrolijk uh, een, nee. een, een, een, een tegennood uh, in te brengen. Uh, het is... Uh, treurig. We hadden een die kinderen... je hebt daar ook een hele schrijnende reportage over gemaakt... in die sneeuw. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. En het ziet uit dat het een langer wordt. En hoe meer ik daarnaar kijk, heb ik ook het gevoel... dat we wel eens naar de Libanese weg zouden kunnen gaan... waar 15 jaar lang, van 75 tot 90... een burgeroorlog heeft gewoed... met ook verschrikkelijke wederzijdse moordpartijen. En Syrië begint daar steeds meer op te lijken. Doet dat persoonlijk ook iets met je... Nou ja, ik, ik vind het heel treurig. Als je, ik, ik ben voor de eerste keer in Syrië geweest in 1969. En ik heb er een hele goede herinneringen aan. Ja, niet aan het regime, maar wel aan het land, aan, aan de aan mensen. Het land en de mensen in de loop der jaren. En uh, ja, ik, ik heb ook nog uh, in, in, in het begin van, toen Assad Senior doodging en, en Bashar aan het macht kwam. nog even de, de Damascense lente, uh, althans de, de dingen daarvan meegemaakt. En veel van die mensen uh, daar leren kennen die nu voor een deel een beetje bij de, de, de, de, de niet-strijdende opposities... zoals mensen als Michel Kilo. Nee. Een, een christen die ook al heel lang actief is geweest... ook in de Damaskus, verklaring waarin een aantal jaren later... allerlei opposanten zich tegen nee. uitspraken. ja En al die mensen, daar, daarvan weet je niet, leven Wat? ze nog? Nee. Wat is er met z'n hand? Nee. Zijn ze vrij? Want je hebt natuurlijk een professionele blik, Sander, jij ook. Maar ook een persoonlijke emotie erbij het, dat denk ik. Ja, nou, helemaal in Libanon. Want ja. één op de vijf mensen die ik daar zie is Syriër. En uh, daar hoor je de verhalen van. Uh, mijn huismeester is een Syriër, een, een gastarbeider. Dus die heeft het dan nog relatief goed. Maar in de vluchtelingenkampen... En ik, ik heb wel redelijk wat vluchtelingenkampen gezien... Uh, na tsunamis, uh, aardbevingen, weet ik veel wat. Maar dit is een van de vluchtelingenkampen waar je... De onoplosbaarheid van het leed wel beseft. En, ja. uh, ik heb ook voor het eerst met een muts in mijn handen gestaan. Zo van ja, ik, ik heb hem op mijn hoofd, maar zal ik hem hier niet gewoon achterbuiten? Ja. Ja. Zometeen gaan we daar nog even iets van horen van jouw uh, reportage. Uh, het laatste nieuws is dat er uh, in Aleppo 300 doden zijn gevallen door luchtanvallen. Ja, ik vraag me af wat is er nog van is. Afgelopen negen dagen, ja. Wat is er nog van zo'n stad over? Weinig, hè? Weinig, ja. ja. Uh, wat was een belangrijk moment het afgelopen jaar als je terugkijkt?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 Ja. Ja. hij zegt dus dat gaat nooit gebeuren... dat die chemische wapens worden uh, vrijgegeven. Het gebeurde uiteindelijk toch, hè. Men dacht dat het ervoor vooropgezet scenario was... om Amerika nog onder een aanval uit te laten komen. Nee. Ik blijf ervan overtuigd je, dat dit een verspreking is geweest. Ja, Echt een waar. verspreking? Ja, of een verspreking. Iets waarvan hij op dat moment de rijkwijde niet heeft overzien. Net zoals die man toen bij de muur... Ja. Weet, je, ja. weet je nog, die, die toen opeens zei van ja, maar dat betekent inderdaad dat, dat er toen met de muur viel. Dat, ja, maar dat misschien was ook zo. dat Bert is, Bert is... Ja, Nee, ik, ik moet zeggen dat ik toen ik het zag, toen was ik een beetje in verwarring. Toen dacht ik van uh, nou, dat kan toch niet dat er een simpele verspreking is. Uh, hij bracht het wel zo. Maar als je dan hoort dat er eerder over gesproken was op die uh, uh, G8-conferentie met Poetin dan begin ik toch heel sceptisch te worden. Dan denk ik, ja, dit is... Uh, heel slim opsluit. ingestoken. En, en, en, Ze wilden gered worden, dat zeker, van, ja. een, van een aanval. Dat is duidelijk, dus dat zou passen. Alleen, Kerry is wel altijd degene geweest... die uh, harder wilde dan Obama. We hebben het een paar keer gezien daarvoor dat Kerry zei... van ja, uh, dit betekent dat. En dan Obama soms een kwartier later van ja, nou, valt wel mee. En op het moment dat inderdaad je, uh, dat je redding is... onder iets wat je echt niet wil dan laat je het niet op een vraag van een journalist aankomen. Ik weet het niet. Ik ben ja. er niet van overtuigd. Maar het effect is natuurlijk gewoon daar geweest... dat daarmee uh, eigenlijk het conflict in Syrië veranderde... Ja. en langer ging duren. Over ja. wel... nou ja, het langer ging duren, dat weten dat dat we niet... omdat je... we niet weten wat uh, nee. de effect zou zijn geweest uh, van die... Had jij uh, toen een soort gevoel van teleurstelling? Nou, ik moet zeggen... Uh, in eerste instantie had ik een soort reactie toen ik die uh, beelden zag van de uh, chemische aanvallen... Op een of andere manier, uh, en dat is een beetje raar... want er zijn honderdduizend mensen op de meest verschrikkelijke manier... met conventionele middelen doodgegaan. En waarschijnlijk is die dood verschrikkelijker... Uh, dan wanneer je in één klap met een, uh, een chemische... In je slaap. In, in je slaap en zo wordt overvallen. Ja. Maar die beelden, die, die, die denk ook, we denken aan Halabja in Irak onder Saddam... Uh, ja, daar, daar word je dan zo'n boos van dat je in eerste instantie denkt... Laten de late Amerikanen in godsnaam nu wat doen. Hè? Dus je uh, was maar dat is dan meer een, een emotionele eerste reactie. En dan, maar als je dan hoort dat er dus uiteindelijk een, uh, uh, een deal wordt gesloten met de Russen. en als je ook denkt wat een eventuele aanval zou hebben betekend. in termen van outright oorlog. Dan moet je toch na een tijdje Tenminste, Bij mij is dat gebeurd. Dan denk je, nou nee, het is toch maar beter dat het zo gaat. Dus daar zit gewoon een, een, een verschil tussen je gevoel en je verstand. Ja, omdat ja. Ja, we zijn allemaal mensen. Ja, wat geldt dat voor jou ook, Sander? Nou, het was de eerste journalistieke opwinding. Want um, ik, ik heb die hele persconferentie gezien. En op dat moment dacht ik, in het Engels... They're, they're gonna so fucking call you a bluff. Op dat moment. En dat was heel spannend. Omdat inderdaad vlak daarna ja. Syrië en Rusland. Als het braafste jongetje van de klas. Inderdaad zeiden van. Oh hey wacht eens even. Goed idee. Dat kan vooropgezet zijn. Daar zullen we waarschijnlijk niet uitkomen. Mm -hmm. Misschien de historische over een tijd. En ja heel triviaal persoonlijk. Ik was op dat moment op vakantie. Um, ook weer in Nederland. En kreeg natuurlijk om de dag van de NOS te horen. Van moet je niet eens terug. Want er komt een aanval. En ik wist dat al niet zo zeker, want ik was er wel vrij sterk van overtuigd dat de Amerikanen gered wilden worden. En op dat moment wist ik zeker van ja, die komt er dus niet, die aanval. Nee, die... En dat, dat, dat, ja, daar zag ik de rijkwijde toen al wel van in. Van, dat betekent dus ook weer veel voor die rebellen die daar nu zo op zitten te hopen, die dus weer zo teleurgesteld gaan worden. Dat betekent dus en dat, dat soort processen zie je de hele tijd met elke niet-actie van het Westen... die dan dus toch een actie is, hè? want ook niks doen is een actie. Ja. Stel je een groep rebellen teleur, maak je dus de strijd tegen Assad... als je die steunt moeilijker en zorg je dat mensen radicaliseren. En dat, die, nou ja, dat proces heb je toen heel sterk gezien. Maar hoopte je er toen diep in je hart wel op? Ik hoop wat dat betreft niks. Nee. Ik heb geen, het is niet mijn oorlog. Nee. Maar goed, die red line bleek toch niet zo red... Te zijn? Is hij nooit geweest? Nee, nee, maar kijk, dat was al langer duidelijk. Want ja. uh, een van de problemen die uh, Obama heeft veroorzaakt door uh, te zeggen van uh, Assad has to go. Hè? En uh, er is geen uh, toekomst voor Assad. Dan geef je dus, en er is een red line met die chemische uh, uh -huh, aanvallen. Ja. Maar er waren al eerder chemische aanvallen in de buurt van Aleppo. Ja. En, uh, uh, en toen is er dus, ook de Amerikaanse zijn er niet gezegd van... nou, nu gaan we ingrijpen. Maar toen werd er gevaar, daar moeten we nog eens kijken. En, uh, nou, en toen kwamen de Fransen dat het toch wel degelijk het regime was... dat verantwoordelijk was... Het was allemaal geen aanleiding voor ingrijpen. Dus die, die rode lijn die was al zo flexibel als vroeger de Margino-linie... tussen Frankrijk en Duitsland. Die, die werd allemaal tactisch en flexibeler. En uiteindelijk bleek hij dus uh, geen rode lijn te zijn. Maar dat, dat signaal had denk ik niet moeten worden afgegeven. Want dat geeft de oppositie valse hoop. Vind je dat het Westen iets te verwijten valt in deze... Nou ja, kijk, uh, de, het zijn monumentale beslissingen. Uh, oorlog uh, en, en, en vrede. Uh, vrede is helemaal ver weg. Maar uh, uh, I, I, als je het Westen iets moet verwijten... denk ik uh, uh, dat men zich eerder had, bewust had moeten zijn... van wat men wel bereid was te doen... Ja. Uh, te investeren aan politiek kapitaal en inderdaad zo'n militaire optie. En of dat de beste was, want dat is natuurlijk ook maar zeer de vraag. En als men dat uh, niet helemaal zeker weet, had men niet uh, de, de, de Syrische oppositie voortdurend de indruk moeten geven. van uh, als, uh, als dat die rode lijn overschrijdt, dan, dan? zullen wij ingrijpen. Ja. En dan, en daarmee was ook een beetje de druk op de Osiris-Opties om zich uh, te verenigen. Want het was natuurlijk altijd een eeuwige probleem dat ze zo vreselijk verdeeld waren. En nog was. steeds. En, ja. nog steeds. En, en ik vrees nog Nederland tijd in de toekomst ook. Ja. En dat wordt alleen maar erger. Ja. Want op dit moment, op het moment dat jij een rebel bent. En het laatste had je dus inderdaad weer hè, dat er, er was sprake van het uh, uh, overnemen van een aantal... Uh, wapenopslagplaatsen van het vrije Syrische leger... door elkaar de achtige groepen. Op dat moment hebben de Amerikanen en de Britten gezegd... nou, dat vinden wij een groot risico. We stoppen even de hulp. Hulp die al niet, in de, uh, niet eens bestond uit wapens... maar nachtkijkers, dat soort dingen, kogenvrije vesten... die stoppen we even. Wat doe je dan als rebel? Dan laat je een baard staan, hij je een zwarte vlag... al was het maar pragmatisch... en zie je de dollars en de wapens wel binnenkomen. Dus het Westen maakt het lastiger voor zichzelf... door niet te besluiten. Want ook een niet-besluit is een besluit. Ja. Wanneer was jij er voor het laatst, Sanne? Ik was er voor het laatst, begin, eind bij begin juni. Ja. Wat maakte de indruk... Um, hoe geraakt dat land is, ook op de plekken waar het rustig lijkt. Ik uh, kom daar binnen op een visum van de Syrische regering... en loop dus aan uh, die leiband. Uh, zo min mogelijk, maar toch wel degelijk. Kom daar, en dat is de keerzijde, wel op plekken... die door de regering gecontroleerd worden. En ook daar zit zoveel leed, zit zoveel... Ja. Ja, wanhoop en, en onbegrip. Ja. En dat... Moeilijk als verslaggever. Nou ja, en moeilijk als verslaggever. Vooral ook omdat als ik dan naar huis ga, dan ga ik naar Libanon. En Bertus noemde dat ja. al. Een land wat dat 15 jaar lang heeft meegemaakt. En zowel de mensen in Syrië als de mensen in Libanon zeggen: dat is waar we naartoe gaan. Uh, en dat is ook wat met die vredesconferentie die uh, aanstaande. Ja, waarde, zijn. Ja. Geneve. Uh, het probleem is, de partijen zijn er nog niet aan toe. Libanezen, Syriërs, die zeggen in Libanon heeft het 15 jaar vechten gekost... voordat de partijen een dergelijk evenwicht hadden... waardoor ze überhaupt konden gaan praten. Ja. Gisteren hadden we het in de presentatorendebat ook over Syrië. Uh, collega Chris Keijne die zei ik wil eigenlijk meer doen. Hij ja. had contact gezocht met het Syrië-comité... Hij zei: Ik vind het niet genoeg meer. Uh, ja. Wat, wat snap wil je hij dat? dan doen? Ik heb het niet gehoord. Nou ja, hij zei: Ik heb contact opgenomen met Syrië-comité en gevraagd wat ik voor ze kan doen. Ja. Wat, wat, nou ja, wat daar precies uitgekomen is, dat is niet duidelijk. Maar in ieder geval dat zei hij. Snap je, snap je dat? Dat, dat? Dat je denkt: Ja, ik kan er wel steeds over praten, maar ik wil iets, iets, iets doen. Als je in zo'n vluchtelingenkamp rondloopt, weet ja. je. Nou ja, ik, ik, goed, dat vind ik een lastig punt om over te praten. Want uh, ik merk bij mezelf vanavond een soort boosheid over de opbrengst van Sirius Request: ah. 13 miljoen. En ik merk bij mezelf een boosheid over het feit dat ik daar boos over ben. Want je mag dat. Maar als jij denkt, waarom doen ze dat niet voor Syrië? 4,5 miljoen voor Syrië. 35 miljoen voor de Filipijnen. En dan 13 miljoen voor kinderen met diarree. En ik diarree. vind het zo schrijnend, want prachtig die actie. Ik bedoel, ik, ja. ik ben daar elke, elk jaar rond kerst... en ik, ik word er zelf, nou ja, ik, ik word er best een beetje week van. Ik vind dat waanzinnig wat er gebeurt. En als dat uh, voorkomt dat kinderen sterven door diarree... wie kan erop tegen zijn? Alleen het staat in zo'n contrast met het leed van mensen in Syrië. En dan hebben we dus alles bij elkaar over 9 miljoen mensen. Het gaat alleen maar meer worden binnen en buiten Syrië... die gewoon hulp nodig hebben. Ik zie dat in die vluchtelingenkampen. Het is... Ik word er boos over. Ja, ja. Maar hoe zou je dat kunnen veranderen? Nou, ik denk dat het moeilijk te veranderen is... omdat namelijk het beeld wat van de strijd in Syrië komt... natuurlijk ook zoveel gemengde boodschappen bevat... Ja. Kijk, als het een mooi, uh, lekker zwart, wit uh, uh, of een natuurramp, waar je niemand iets in kan doen. Maar hier zijn strijdende partijen en waar geen witte ridders zijn. Hè? Ja. Uh, dus het, is niet, het zijn niet uh, de, de goede en de kwaaie. En aan beide kanten worden dus uh, allerlei uh, groeperingen gesignaleerd. Het regime is natuurlijk verschrikkelijk. Het maar... is niet duidelijk voor mensen dus. Nee, En diarree bij kinderen, dat nee. is, du ja. dat is ja. duidelijk. Ja. Maar dat bleek ook al bij die Syrië-inzameling die, die geweest is... waarbij uh, uh, Jeroen Pauw ook in, in, in de vluchtelingenkampen was. Er is, ja. er is van alles aan gedaan, ja. maar uh, ja, dat slaat toch minder aan. En om de reden... Toch maakt het wel indruk, hè? want ik merk dat die, die reportage... die ik maakte over de kinderen in de sneeuw... Ja, Willen we daar nog even iets van horen? Ja, We hebben daar nog een klein stukje van.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 Kinderen krijpen even dicht, dicht tegen je aan. Dat zal misschien te maken hebben met de hulp die je geeft, maar veel meer met de warmte die je ja, uitstaat. Denk ik. Precies, ze hebben het koud. Wat ik heel gaaf ja. vind, is dat ik, ik hoor in mijn omgeving, dus ik neem aan dat meer mensen dat hebben, dat mensen dit zien dan vooral op tv, dus het nare van het media, maar goed. En denken van: kan ik iets doen? Dus dat effect is er wel degelijk. Dus misschien dat dat rond Syrië. Ja, dat, dat het eerst heel schrijnend moest worden... voordat mensen in actie willen komen. Ja. Uh, geen idee, want deze hulpverlener... die, die zei hetzelfde als wat Bertus Hendricks zei. Het is ingewikkeld. en Een vluchtelingenkamp is simpel. Zeker als het sneeuwt en kinderen op blote voeten rondlopen. Ja. Maar daarmee met geld geven los je het probleem niet op. En nee. dat is wel met uh, diarree... dat is wel met andere dingen die het Rode Kruis doet... Ja. maar met geld geven aan vluchtelingen los je het probleem niet nee. op... de oorlog in Syrië. De Verenigde Naties zeggen dat er volgend jaar 13 miljard nodig is. We hadden het al heel even over die top in Genève. Nog even kort, hebben jullie daar vertrouwen in, Bertus? Nou, uh, het ziet er niet goed uit, want uh, kijk, de oppositie die heeft ons eisen dat Assad uh, geen uh, toekomst daarin uh, zal hebben... En het regime is tegenwoordig zo sterk... Hè, want het, het, het, het, het voordeel is aan de, aan de kant van het regime aan het schuiven... Uh, dat uh, die eis uh, waarschijnlijk niet ingewilligd zal worden. Er komt nog iets anders bij. Uh, dat is dat uh, tot nu toe uh, Iran niet uh, uh, wordt uitgenodigd... voor die conferentie. Ja. En het is inmiddels zo duidelijk dat uh, Iran uh, als een belangrijke factor met Hezbollah samen daar een grote rol speelt... dat het een beetje irrealistisch is om zonder Iran... en mijn, mijn enige hoop is nog een beetje dat in de, als die toenadering tussen de Verenigde Staten en Iran... een enig uh, body krijgt, ook over die hele nucleaire issue... dat, dat dan ook de... Kort Ja, maar zover zijn we nog lang niet, maar op den duur dat eh, dan eh, Iran ook kan worden eh, erbij betrokken... om te zorgen dat ze ook het regime onder druk zetten... voor een politieke oplossing, maar die zal niet half januari komen. Ik hoop dat die niet doorgaat, want niemand heeft er vertrouwen in. Jij ook niet, ik ook niet. Maar je ziet vaak, en dat heb ik met Israël en de Palestijnen gezien... je hebt dat met die luchtaanval van de Amerikanen gezien, die rode lijn... er wordt dan toch naar iets toegewerkt. Op het moment dat het dan mislukt, wat iedereen verwachtte... merk je dat doordat het mislukt je eigenlijk nog veel verder weg bent dan van huis. Dat je dat momentum forceert op het moment dat het dan mislukt... kost het weer een jaar om dat momentum opnieuw te krijgen. En dat wordt een jaar met nog altijd gemiddeld 100 doden per dag. Nog altijd gemiddeld duizenden mensen die de grenzen overvluchten. Nog altijd, nou ja, je wil het niet weten, het leed. Dank jullie wel, Sander van Hoorn en Bertus Hendricks. I should have known van A.G. Croce, de zoon van Jim. Een paar dagen geleden had ik in Studio Desmet in Amsterdam... een gesprek met vijf leden van het illusionistengezin Kazan. Het hadden er eigenlijk zes moeten zijn... maar paterfamilie Hans was geveild door de griep... en moest van zijn arts het bed houden. En we mochten ook niet naar hem toe... want om zijn stem te sparen had hij een spreekverbod gekregen. En dat allemaal om de speciale kerstshow niet in gevaar te brengen... waarmee alle leden van de familie Kazan sinds zaterdag op het podium staan. En als u het leuk vindt om die familie niet alleen te horen... maar ook te zien... Dan kunt u naar radio1.nl of naar de Radio 1 app. Goed, ik begon mijn gesprek met de Kazans met een voorstelrondje. Ik ben Wendy en ik ben de vrouw van Hans. Ja. En ik ben Lara Kazan en ik ben de dochter van Hans Kazan. Ik ben Oscar en ik ben de oudste zoon. En ik ben Steven en ik ben de jongste van de jongens. Ik ben Jamie en ik ben de schoondochter van Hans. Ja, een heleboel van uh, jullie zijn dus in de voetsporen van Hans uh, getreden. Hoeveel kinderen zijn er wel en hoeveel niet eigenlijk in het vak gegaan. Wendy? Nou, uh, Hans en Renzo, die hier niet is... en Steven zijn in het vak gegaan. En de vrouw van Renzo ook, dus dat is Mara. En Lara is de enige die dus iets compleet anders... Uh, uh, heeft. Ja. Is dat moeilijk, Lara, om daar zo tegen in te gaan? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik heb natuurlijk best wel een tijdje meegedaan met Magical Limited. In de tijd dat Mara twee kinderen heeft gekregen, heb ik samen met mijn broers op het podium gestaan. En dan hebben we samen getoerd door Nederland en door China. En ik moet zeggen, dat was ook echt heel erg leuk. Dus je kan het wel. Dus ik kan het wel. Ja, natuurlijk, als je ermee geboren wordt. Hè. <lacht> Vroeger uh. kwamen ze al uit de wasmand, hoor. Nee, dus, uh, is dat zo? Ja, echt huh? zo ja. Dus, uh, maar goed, nu uh, ik heb me ja, een beetje gefocust op wat andere, op mijn, op mijn grootste passie eigenlijk, en dat is surfen. Mm. En, uh, en daarom, ik woon ook op Fort Aventura. Mm. Uh, volg je een buitenbeentje? Nee, absoluut niet eigenlijk. Nee, nee. want uh, iedereen uh, ja, die support me er ook in. En uh, ja, zoals nu uh, met de kerst uh, natuurlijk komen we weer met de hele familie samen. En uh, ja, zo'n tour uh, doen met de hele familie, dat, uh, ja, dat, is, leuk. dat, dat is hartstikke ja. leuk. Ja, uh, Oscar vormt samen met broer Renzo en schoonzus Mara dus Magic Unlimited. Ik denk dat dat wel bij veel mensen bekend is. Internationaal succesvol. In China onder andere hè? Ja, ja waar, niet? Nee, <laughs> waar niet? Nee, het gaat heel goed. Uh, we hebben toevallig net een uh, contract getekend. Volgend jaar staan we met Magic Unlimited vijf maanden in het oudste variété theater van Europa. Dat is het Wintergarten in Berlijn. Dat is uh, super gaaf. Uh, we gaan in februari staan we twee weken in Madrid met 14 shows. We gaan ook naar Frankrijk. Nou, deze komende weken dus het hele uh, toeren langs theaters in Nederland. Uh. Dus ja, het, het is druk. Maar je bent dus eigenlijk beroemder geworden dan je vader. Ja, dat kun je niet vergelijken. Kijk, mijn vader blijft natuurlijk ontzettend beroemd. Hij heeft natuurlijk zoveel televisie gemaakt in de loop der jaren. Kijk, ja. dat zal Magic Unlimited dit uh, nooit halen in Nederland. Maar ja, we, daar tegenover staat dat wij wel over de grens werken. En dat ja. heeft mijn vader natuurlijk weer nooit gedaan. ja. Denk je dat hij daar jaloers op is? Nee, dat vindt hij alleen maar mooi. Hij is alleen maar trots op ja? ons. Hij Kijk, zit er niet bij, dus we kunnen het er rustig over hebben. Ja, nee, nee, mijn vader, zijn droom was altijd om de beroemdste goochelaar van Nederland te worden. En, en dat is hij geworden. En, ja, zijn act is ook echt een Nederlandse act. Hij praat, hij maakt grapjes, hij doet de goocheltruc. Het is natuurlijk allemaal spraakgebonden. Ja. Ja, onze soort show zit natuurlijk ook anders in elkaar. Dus die stap over de grens was natuurlijk ook makkelijker te realiseren. Ja. Kazan is niet de oorspronkelijke naam hè, van, uh, van jullie vader? Het is een, het is een echte artiestenaam. Ja. Die inmiddels officieel is geworden. Ja, dat las ik. Hè. Ja, nee, dat is zo. Want jullie zijn geboren als, als Kazan? Nou, het staat wel in de paspoort. Staat het paspoort. Maar het was van origine gewoon eigenlijk een Nederlandse naam. Ja, Smulders, Mulders. Mulders ja. Andere woord voor molenaar. <laughs> ja, maar ik las dat K komt van Kaps, van Fred Kaps. Ja. En Zan komt ook van een internationaal bekende illusionist. Klopt, ja. En later heeft hij dat zijn officiële naam ja. gemaakt. Ja, ja. En toen, toen klonk het eigenlijk als Kazan. En daarom heeft hij een accent graaf op de tweede A gezet, Waardoor het dus echt... Kazan is. Anders was het zo'n hondennaam. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, Steven, de jongste, jij, doet ja. dat, jij staat ook op het podium. Met ja, je vader ook klopt, weer. Klopt, klopt. Dus uh, ja, we, uh, we doen uh, inderdaad met de Cash Show, maar ook we hebben ook onze eigen show: De Goocheler en de Gek. Ja. En dan uh, ben ik de gek natuurlijk. Ja. En uh, meer uh, een soort uh, mix tussen goochelen en comedy. Ja. ja. En uh, die kleinkinderen klein zijn er ook, hè? Die ja. doen ook al mee. En ja, niet verschil dan, je dan van je broer. We hebben met ze geoefend. Ze ja. zijn nog jong, drie en vier. Ja. Kijk, zoiets moet je van het moment laten afhangen. Als ze, als ze het leuk vinden en ze voelen zich prettig. Mogen ze even op het podium komen en uh, acte de présence geven? Uh, durven ze het nou niet? Ja, dan gaat het niet door. Maar vorig jaar is het niet gelukt, maar we hopen dat het dit jaar wel lukt. En ja, wat opvalt is dat je, je schoonzus Mara dus ook hè, onderdeel uitmaakt... van Magic Unlimited. Uh, Jamie, hè, de vrouw van, uh, van Steven. Uh, als je in zo'n familie uh, terechtkomt, dan... Dan moet je wel, geloof ik, hè, of niet? Of, uh... Wat zou ik moeten? Nou, uh, een toneel op en goochelen. Of, nee, ik verkoop de shows op het moment. Oh, je staat niet op het podium? Nee, nee, nee, nee. Ja, bij de kerstshow natuurlijk wel Even Oké, okay. dan ja. absoluut. Want iedereen moet wat doen. Uh, maar normaal gesproken verkoop ik de shows uh, in Nederland. Maar heb je wel het idee op het moment dat je kennis maakt uh, aan een uh, kazan, uh, ja, dat je dan echt de deel moet uit gaan maken van het, van het geheel, zo gezegd? Nou ja, ik maak deel uit van het geheel op mijn manier. Door het te verkopen. Het is weer een andere tak van de sport... maar we doen alles zelf, dus het is wel nodig... Ja, Wendy, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, die schoondochters... die, die, die, die, die raken er toch ja, bij betrokken... op maar, een of andere manier. Het, het is eigenlijk wel zo, zoals jij het zegt... het gaat, gaat vanzelf en ze vinden het ook heel erg leuk. Ze, ze, uh, Jamie Wilde eigenlijk... die kwam van de middelbare school... en die zou eigenlijk medicijnen gaan studeren. Dus dat was eigenlijk een heel ander verhaal. Maar op het moment dat ze Steef leerde kennen... En dat was in het jaar van haar eindexamen... toen toen zei ze, ja, maar eigenlijk wil ik helemaal niet meer medicijnen gaan studeren. Ik wil bij stevig zijn en ik wil, ik wil anders dan, dan zie ik Steve, haast niet als ik ga studeren. En toen heeft ze er heel bewust voor gekozen, ondanks alle waarschuwingen, ook van mij, van zou je dat nou wat doen? En, en, uh, maar ze zegt nee, ik wil dat echt. En toen heeft zij naar een manier gezocht om, ja, om, ook, om zich ook nuttig te gaan maken. En heeft ze het studeren gezegd, dat kan ik altijd nog gaan doen als ik het wil. En ja, toen is ze hier ingerold. Eigenlijk nu doet ze het impresariaat en dat doet ze ongelooflijk goed. Heb je het wel... Uh daar nog veel twijfels over gehad? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Want medicijn is natuurlijk inderdaad een totaal ander pad. Ja, het is totaal anders, maar ik ben nog steeds heel erg blij... met de keuzes die ik heb. Nee, gemaakt. dat begrijp ik wel, absoluut. want je man zit naast je. maar is... nee, nou, ja, moet ik wel zeggen? Als je eenmaal verliefd bent, dan, ja, dan ben je blind, zeggen ze. En dan ga je er gewoon voor. Vanaf dat ik een kleine baby was, vanaf dat ik twee, drie jaar oud was... was ik al altijd achter de schermen met een kus en een speen. Lag te slapen op de kisten tussen de colissen... en zat ik naar de shows te kijken van mijn broers... die elke dag optraden, dus... En um, ja, dan zie je het op een gegeven moment zoveel. En dan heb je het zo in je hoofd zitten. En ja, je weet eigenlijk niet anders dan, dan dat. Dus uh, daarom heb ik op een gegeven moment ook makkelijk die shows kunnen overnemen. Omdat mm -hmm. ik het zo goed kende. En om, ja, dat, ja, daar werd ik gewoon mee opgegroeid. Dus, dus je kon het eigenlijk vanzelf? Of, of nou die ja, shows vanzelf. alleen maar doorgezaagd te worden? <lacht> nou, niks gaat vanzelf natuurlijk. Nee, natuurlijk. Daar moet je hard voor schenen. Nee. Maar uh, um, maar het ging natuurlijk wel makkelijker dan uh, voor iemand die dat nog nooit heeft gedaan of nog nooit heeft gezien. Ja, want dat is dus. Als je, het zat gewoon helemaal in het gezin. Ja. Dat, hoe gaat dat dan? Ik vroeg me dat af. Wanneer dus, dus, realiseerde je. Ik was een idee. Kreeg, gegeven, kreeg ik het idee. Ik wilde iets doen met die illusies die, die in de schuur stonden. Ik wilde eigenlijk een soort boyband beginnen, maar ik kon niet zingen. En maar de schuur die stond wel vol met illusies. Dus ik ging met Renzo daarmee aan de slag. En al heel snel leerde ik Mara kennen op dansles. En zij bleek heel veel interesse in het goochelen sowieso te hebben. Dus, dus zij, zij wilde ons wel helpen. En zo zijn we begonnen met het instuderen van één act in de schuur. Hebben we de hele zomervakantie uh, lopen hm. oefenen. Toen hebben we in de buurt bij een bouw, bouwbedrijf die een ISO-certificaat kreeg... hebben we dat certificaat tevoorschijn getoverd. En iedereen vond dat leuk. Toen zijn we nog een truc gaan instuderen. Zo is van het ene het ander gekomen. En, en we hadden daar gewoon altijd alle drie heel erg veel plezier in. En, en ik denk toch stiekem toch ook wel een soort van, van ambitie. En um, ja, ik denk dat je dat wel uh, ook moet hebben natuurlijk. Behalve misschien aanleg en een drive en kennis moet je ook uh, natuurlijk ambitieus zijn. Ja, dus jij, ook als kind, Steven, deed jij allemaal al trucjes... Nee, ik, ik, uh, ja, maar... ik was heel jong toen zij echt begon. Toen was ik echt iets van tien of zo, 9 10 jaar of zo. En op een gegeven moment wilde ik natuurlijk ook meedoen met Magic Limited. Maar ja, het waren mijn twee broers. En ja. maar op een gegeven moment kreeg ik de kans... mocht ik de kisten in de kasten opduwen. En daar was ik al heel erg blij mee. En, uh, en, hij, en dat is een beetje uitgegroeid tot, tot het, uh, de, de, de solo-acts die ik dan nu doe. Maar het is begonnen echt van dat ik mee... de uh, ja. kisten in kasten oprijd achter de schermen. En dat vond ik helemaal geweldig. Ja, want je zei dat zo even kasten opduwen, dat is de ja, kisten Ja, de, kist, de, ja, de, de, de doorzaagkisten, die moesten opgeduwd worden. Van, die moet op en die moet af. En dan, dan kon ik mee. Ik wilde er ook bij horen toen ik klein was. Ik was toen 11, 12, 13 of zo. Dus dat was, was aanvankelijk leuk. meer achter de schermen? Ik was achter de, absoluut, ja. Ik ben altijd achter de schermen geweest. En is er dan veel ri rivaliteit? Ja, continu. Nee, ja, nee, nee eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. nee toch? Nee, nee, toch? Nee. nee, er is eigenlijk nooit echt een rivaliteit. Nee, absoluut niet. Nee, het nee, gaat zijn, eigenlijk allemaal best zijn, wel uh, in uh, harmonie eigenlijk. Ja, ze zijn een heel ingespeeld team. Ja. We ja, werken natuurlijk al 17 jaar samen. Dus je kent elkaar door en door. Iedereen kan alles tegen elkaar zeggen. en Je kan kritisch zijn op elkaar. En iedereen accepteert dat ook. Want ja, iedereen heeft het beste voor met de show. Ja, is het nou nog zo dat uh, Hans echt... Uh, hm sommige dingen bepaalt Of zeg je nee, dat is eigenlijk al lang verleden tijd? Ja, nee, dat is verleden tijd. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel eens uh, Hans laat kijken... en gewoon hem laat zeggen, nou, wat vind je ervan? En dan komt hij altijd met ideeën en, en tips en uh, hoe hij het zou doen. Het is niet meer dat jullie hem veel raad vragen of zo... Nou ja, je ja, kan soms... hem om raad vragen. Maar in principe ja, bedenken we onze shows, we maken onze shows. Hans is zelf natuurlijk ook heel erg druk met zijn eigen shows en ja. lezingen voor het bedrijfsleven. Dus ja, hij heeft ook niet altijd de tijd om zich met ons te bemoeien. Dus je moet op een gegeven moment ook zelfstandig natuurlijk vooruitwerken. Dat begrijp ik, maar stel nou dat hij zegt, nou dit vind ik echt helemaal niks. Ja, dan zegt hij dat. Je nee. ja, ja. als Johan Kruijff die, oh, ja, die zich overal lekker tegenaan bemoeit als het hem uitkomt. En uh, daar ook verstand van heeft. En dan trekken ja, jullie er lekker niks van aan. Ja, soms wel, soms niet. Ja, ja, ja dat, dat is net... Uh, ja, de ene keer zeg je, goh, dat is mijn vader eigenwijs. En de andere keer zeg je, goh, dat heeft hij toch niet goed gezien. Ja. Goed, uh, Wendy, je zei al, ik uh, heb geen behoefte gehad... om uh, het podium op te gaan als uh, schoogelaar. Als of als illusionist, hè, moet je tegenwoordig volgens mij zeggen. Uh, maar wel uh, iets anders, hè? Je ja, doet het wel mee in die cascio. Ja, ja ik, uh, de, uh, ik begeleid Hans met één act op de piano... En uh, vroeger, toen we net getrouwd waren... heb ik hem ook jarenlang uh, dus met zijn ex begeleid. Dat, dat was leuk. Dan konden we samen op pad. En, uh, met, zijn en zijn met zijn ex? Met zijn, en zijn ex. ex. Oh, ja. Met zijn ex? Oh, dag met <lacht> zijn en... ex. Met zijn ex. ex. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En uh, dus, um, nou, nu dus met de kerstshow dan uh, met één act... dan begeleid ik hem weer. Ja. ja. En, uh... en dat is een romantische act. En dan speel ik een heel zacht mooi muziekje op de achtergrond. Oké, okay. en dat ga je nu ook... Uh... Nou... Uh, niet? Nee, uh, je nou gaat nu, iets van spelen, uh, toch? Ja, ja, ja Maar ik ga iets spelen. Dat ga ik niet in het theater spelen. Maar ja. dat, ik ga iets spelen. Het, eigenlijk het lievelingsliedje uh, van Hans. Wat hij altijd floot toen ik hem net leerde kennen. Dat, uh, het heet Everybody loves somebody sometimes. Wie ja, kan dat fluiten? Wie kan fluiten? <lacht> Iedereen kijkt om zijn heen. Dat is een. <laughs> ja. oh, netjes steef. Oké, vrij gang. APPLAUS, <applaus> Dank je wel. Prachtig. Die, dit. Uh Speel je niet in de Cash Show? Wat speel je wel? Uh... Uh, ik speel het nummer Moon River. Moon ik. River? En, ja, okay. dat is een nummer wat een. Dan doet hij een, een goocheltruc met drie touwtjes. En daar vertelt hij een heel romantisch verhaaltje bij over drie beertjes. En, uh, en dan speel ik dat als heel zacht achtergrondje. Oh. Het is heel, heel mooi is het? Maar heeft hij je over moeten halen om het podium op te gaan? Ja, want ik hou er helemaal niet van. <lacht> <lacht> ik, vind het ook, ik ben al zenuwachtig en ik voel me daar opgelaten mee. En ik, ik vind het niet prettig. Nee. Die, die, die glitter en die glamour, daar, daar hou ik van? Nee, nee, ik vind het heerlijk om aan de zijkanten achter de coulissen een beetje te kijken. En, en te denken, oh, we doen het allemaal leuk. Om dan zelf daar deel van uit te maken. nee. En waarom heb je het toch gedaan? Ja, omdat, het, uh, omdat iedereen het heel graag wilde. En iedereen zei dat is leuk en dat moet je doen. En dan zijn we echt met de hele familie. Want dan zijn we ook echt. En, ja, en Hans zei van dat vinden de mensen ook heel erg leuk. En uh, ik zei oké. Okay. Want uh, hoe is dat idee van die cash show ontstaan? Misschien kan jij dat vertellen, Lara. Nou ja, kijk, euh, mijn vader die, die treedt natuurlijk op door het hele land, euh, met euh, onder andere lezingen, met zijn eigen theatershows, euh, mijn broers die treden op over de hele wereld, euh, mijn moeder die gaat met mijn vader mee, maar die zit ook vaak in Marbella, ik woon op Fuerteventura en heb daar mijn eigen leven, dus eigenlijk zijn we gedurende het hele jaar zijn we een klein beetje verspreid over de hele wereld. En wat is er nou mooier dan met gedurende de kerst... om dan samen te komen met de hele familie... en samen een prachtige show neer te zetten. Um, ja... Dat is er eigenlijk mooi. Dus zo is dat idee eigenlijk ontstaan: van om, om, samen, om met de kerst allemaal samen te komen en dan een show neer te zetten. Het dus dat, dat is dat alleen eigenlijk alleen maar door een show te maken. Ja, ja. ja. ja. En, ja. Uh... gewoon zomaar om lekker te eten. Ben, dat, uh... ja, dat doen we ook hoor. <lacht> <lacht> moet natuurlijk wel gewoon gewerkt worden. Ja. <lacht> ja, nou ja, dat zit er inderdaad heel, heel erg in. En is het uh, anders om met uh, familie uh, op het podium te staan dan, uh, dan met anderen? Ik weet... Ja, ja, het is, het is heel, heel prettig om met je, in mijn geval... ik vind het heel prettig om met mijn familie op het podium te staan. Het is heel vertrouwd, je hoeft nooit te twijfelen aan elkaar. Hè? Iedereen weet van, nou, we gaan voor hetzelfde. Uh, het is natuurlijk een keer gebeurd, dan praat ik al wel over... een jaartje of vijftien geleden toen Mara... die zat in haar vrije tijd op voetbal. En toen is ze een keer onderuit geschopt. Toen had ze echt hè, haar enkelband gescheurd. Dus ze lacht echt, uh, ja, echt uh, even een paar maanden uit... En toen hebben we met uh, ja, iemand, de show moet natuurlijk doorgaan, hebben we iemand moeten inwerken. Maar dat was geen familie. En ja, op de een of andere manier. die, die Mevrouw deed dat hartstikke goed. Ze was een professionele danseres, kon heel goed dansen. Uh, alles netjes in de maat, uh, wist <lacht> wat ze moest doen. Maar als je dan, je voelde op het podium... ja, het voelt niet zo als dat Mara erbij is. Het is niet dat ingespeelde geheel. Het, wij als drie, Oscar en Mara met z'n drieën... ja, we harmoniëren met elkaar. En ja. Dat voel je ook als je samenwerkt. Nee, dat heeft toch te maken met dat familie-idee, Steven? Ja, ja. Is ook, ja, ook de, de match van per ja. personen bij elkaar natuurlijk. Ja, het, het, nee, maar is ik kan me voorstellen dat je met een familie anders communiceert... dan met iemand ja. anders. Ja, dat, dat denk ik wel. Want ik weet bijvoorbeeld, het gaat gewoon allemaal automatisch. Je weet van elkaar van wat, wat, wat ze gaan zeggen... En ik ook, ik, merk, ik doe dan dingen met mijn vader op het podium. En je, ik weet al van tevoren, van, nou, dan gaat Hans dat doen en dan gaat Hans dat doen. Dan hoef ik even dit te doen en, en dan heb je een lacher op je hand. en Zo werkt het gewoon. En ja, als je dan met een onbekend persoon op het podium gaat staan... werkt dat denk ik niet. Ja, misschien wel hoor. Dat, het, het moet klikken. En in ieder geval bij onze familie klikt het allemaal heel goed gewoon. En uh, iedereen die erbij komt. Maar ik kan me voorstellen dat het dan ook gebeurt... dat, dat je uh, spanningen of zo, dat je die mee naar huis neemt... Dat, hoe bedoel je dat? Nou ja, stel dat er iets fout gaat, dan heb je ook een ander, andere relatie tot elkaar, toch of niet? Nee. Nee? nee, iedereen kan fouten maken. Dat is niet zo. Kijk, tuurlijk weten we allemaal, maar degene die de fout maakt, weet zelf ook wel dat hij een fout gemaakt <lacht> heeft. niet uh, per se op aan te spreken en maar aan te blijven herinneren. Natuurlijk nee. gebeurt het, maar het is niet zo dat we elkaar dat dan uh, dagenlang gaan kwalijk nemen en oh, je hebt een fout gemaakt. Hè? Ja? Maar... ja? Het nadeel, ja, nee, vaak, ja. het nadeel is wel vaak dat doordat de hele familie met datzelfde bezig is, dat er, en dat, dat heb ik dan ja, bijna, ja, ja. Dat er altijd alleen maar vaak over dat werk gepraat wordt. Ook als je dan thuis aan tafel zit, gaat altijd weer nog napraten over de show. Maar ook van kunnen we dit verbeteren? En dan zeg ik wel eens: kunnen we nou ook ergens anders over praten? Want het is altijd, ja, toch, dat werk is, heel, ja, het is heel, heel belangrijk natuurlijk. Maar het is ook heel enerverend en daar gaat het altijd over, en soms te veel. Ja, vroeger dachten kinderen ook altijd dat, dat er bij ons dat er dan, uh, dat er konijnen uit de ijskast kwamen. En, en, en allemaal dat soort dingen. Dat van, van, was ook altijd zo raar. Van, van een gaatje, gaatje, dan kwamen ze bij je thuis en dan moest Hans een goocheltrucje doen. En allemaal dat soort dingen. Ja, maar dat, dat deed hij dan? Nou ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is natuurlijk wel zo. Als je een vak hebt waarmee je dus op het podium staat. Ja. Uh, dan hebben mensen ook de einde hey doe even een leuk trucje. Ja, trouwens altijd. Ja. Terwijl je dan denkt, ja luister eens, dat is gewoon mijn vak. Daar, nee. heb ik, daar heb ik niet altijd zin in, want, uh, nee, nee. want dat is iets wat ik voor me... Voor... Maar Hans is wel zo iemand die meestal wel... Die zal die altijd wel zo aardig om toch een trucje te doen. Toch wel, en jullie ja. ook wel. Nou, bij ons gaat het wat moeilijker, hè. dat zijn allemaal kisten in kasten, dus we kunnen niet zomaar even een illusie op straat gaan doen. Dus maar dat uh, is echt een andere... Ja, absoluut. Hans doet meer echt uh, de kleine dingetjes met muntjes, kaarten. En uh, ja Hans kan natuurlijk ontzettend goed praten. ja Dus... Uh, dus, uh... Ik zeg altijd, Hans doet het ambachtelijke. Ja. Ja, ja, ja. Echt de kleine dingetjes met de kaart en de munten. Echt die hele technische dingetjes kan hij allemaal heel goed. Ja, zij zijn echt goed, illusionisten, heen. zij doen echt de grote kisten en kasten. Hans, en weet, ook. Hans ja. weet ook heel veel van goochelen. Hij heeft echt, echt gewoon kasten vol met boeken over de geschiedenis. en hij, weet, hij is echt gewoon heel erg gepassioneerd van. Maar je kunt toch ook trucs kopen? Hè? Dat kan. Ja. Maar als je dat doet, dan zul je jezelf nooit echt onderscheiden uh, van de andere... Oh, is dat zo? Ja, als je dus vooral jullie... internationaal. Als je verder wil komen, moet je echt je eigen actie bedenken. En dat doen jullie ook? Ja, ja, want anders word je niet gevraagd. Want dan zeggen die mensen: ja, maar ik heb al iemand in Rusland gezien die doet precies hetzelfde. Dus <laughs> dat hebben we al gezien, dat is al gekend. Nou ja, bijvoorbeeld in China, hè, waar je het net over ja. had. Ja, die flying box is onze eigen uitvinding. Ja, dat weten, wereldwijd weten ze allemaal van oh, die flying box. Dat heeft, weet, het wordt heel veel gekopieerd door andere goochelaars en illusionisten. Maar in het vak weten ze wel van, oh ja, maar dat heeft Magic Unlimited bedacht. Oké, okay. maar dan kunnen ze het kopen van Magic Unlimited? Nee, nee, nee, nee. daar houden we ons niet mee bezig. Wordt het trouwens in China anders gereageerd dan in, in, ja. in het Westen? Ja. ja, heel anders. Oh, <laughs> elk effect. Ja. Oh, You are so great. Als je iemand doorzaagt in China, hoor je uit het publiek ook allemaal kreetjes komen. Oh, <laughs> op het moment van doorzagen, dat zul je in Nederland niet meemaken. In dus Nederland de... kijken ze meer van, nou, laat me zien wat je hebt. Van, uh, en dan is het op het eind, als het uh, ja. licht sluit, dan is het uh, slotapplaus. En dan komen maar, ze tot... Ja, maar uh, in China ja. was heel, dus ze reageren heel direct op het effect. Baf, gelijk. Wat is jullie uh, uiteindelijk het doel, Las Vegas? Of... Uh, nou, we hebben in Las Vegas opgetreden. Oh, twee keer okay, zelfs. <laughs> nou. ja. We hebben in Sears of gestaan en in Tropicana. We zijn in Amerika ook Coast to Coast op de TV geweest. Uh, ja, onze droom uh, was natuurlijk om een eigen theater aan de Costa te beginnen. Ja, dat was na nou het voorbeeld niet, ja. van, van Vegas. Ja, en, en nu toeren we weer. Dat is weer gesloten, toch? Ja, ja dat ja. is allemaal heel vervelend gegaan. Maar goed, inmiddels draait die show die draait door. En ja, We hebben nu gewoon een heel mooi, mooi leven. We komen in allemaal landen. Uh, maken mooie shows mee. En dan denk ik, ja, wat kun je nog meer wensen dan... Ik bedoel, vroeger droomde ik ervan om internationaal door te breken... en de wereld over ja. te reizen met onze show. En dat doen we nu. Ja. En ja, dat is ja, droom is werkelijkheid geworden. Ik dacht dat, eh, dat, dat jullie nog een trucje zouden doen. Ik wil best wel een trucje nou, doen. Ik, okay. ik, heb een, uh, euro, ik heb een euro, maar ik ja. heb voor jou een ring nodig. Een, ik ring. Heb een ik ring? Ik heb een ring. Ja, ik heb mijn trouwring. Doe je naar je toe. Ik heb mijn trouwring. Die moet ik die even afdoen. Als het lukt. Ja, ja. ja. dat lukt. Ja. Heel gevaarlijk, hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is mijn trouwring, hè, dus je moet er wel zuinig mee zijn. In het okay. zakje. Ja. mag Zet... je zelf in het zakje stoppen. Die ring... Even met... Ja, okay. ja, ik, zal, ik zal het zakje even afsluiten. Zodat ja. het echt helemaal uh, goed dicht is, hè? Ja, het is ja. helemaal dicht. Nou, die, die, die euro symboliseert het geld. Ja. En die ring symboliseert de liefde, Mieke. Ja. <laughs> en nu mag jij iets kiezen. Kies jij voor de liefde of voor het geld? Ja, ik kies natuurlijk voor de liefde. Jij kies voor de liefde. Maar ja. nou, zou je met twee handen dit zakje willen vasthouden? boven, heel goed. Jij kiest voor de liefde. Dat betekent dat ik ga proberen om het geld uit het zakje te halen. Let op, wat er nu gebeurt, het is een klein wonder. Als je goed kijkt, zie je dat het muntstuk zo door het zakje oh. heen uh. ja? thema het thema ja? En als jij nu, nu blijft de liefde bij je achter in het zakje, en ja. als je ergens in het zakje een gat kan vinden, krijg jij van mij honderd euro. Hou die ringnummer <lacht> Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat weet je van tevoren. <lacht> het, zou me, het zou me meer verbazen als er wel een gat is. <lacht> Nee, er zit inderdaad geen gat in. Ah, ja. Waarom lachen jullie nou zo? Ja, gewoon, je reactie is zo mooi. Ja, dan was je pas echt verrassend als er een gat in zat. Oké, okay, nee, inderdaad, er zit geen gat in, ja. Nou, ik vind het applausje waard, hoor. Ja, dit, dit is eigenlijk meer zoals je vader werkt, hè? Ja. Oké, ja, ja. ja, dat kunnen we ook. Die kunnen ja. jullie ook. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Uh, ik zeg even tegen de luisteraars dat jullie te zien zijn... met uh, zes speciale uh, kerstshows van 21 tot en met 29 december. Heerle Zijst, Venderij, Zutphen, Drachten en Hoofddorp. Precies. Het is vijf voor twaalf. Met kerst pakken mensen uit. Niet alleen cadeaus, maar ook op culinair gebied. En dat leidt nogal eens tot stress. Aan de telefoon heb ik Peter Klossen. Goedenavond, meneer Klossen. Goedenavond. Ja, u weet alles van smaak. Hè? U bent smaakprofessor en runt restaurant De Echoput in Apeldoorn. Ja. Ja, morgen dat kerstdiner. Ja. gut, ja, het is voor veel mensen een probleem, hè? Waarom maken ze toch altijd van die ingewikkelde recepten? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want um, je kunt natuurlijk uh, met kerst vooral ged uh, gedieten. En um, of we die hele ingewikkelde recepten daar dan zo toe bijdragen, dat weet ik niet. Want dat doen we normaal eigenlijk ook niet? Nee, dat doen we eigenlijk normaal ook niet. Um, ik ben er wel voor dat we normaal gesproken ook veel meer aandacht aan het eten zouden besteden. Dus wat dat betreft zou ik willen dat het alle dagen kerst was. Ja. Maar dan uh, niet vanuit de financiële kant, maar vanuit de smaak en de uh, aandacht voor eten kant. Ja. Hoe kunnen we die stress voorkomen dan... dan um. Nou ja, eerlijk gezegd eh, maak ik dat zelf natuurlijk nooit mee, want eh, heel uitgebreid koken met kerst dat is in ons eh, geval natuurlijk niet zo aan de orde. Maar eh, eh, ik zou altijd kiezen voor een hele goede voorbereiding, recepten die je kent, eh, gerechten die eh, goed eh, voor te bereiden zijn. Ik zou altijd kiezen voor gerechten die in de oven te bereiden zijn, eh, omdat je die oven gewoon aan kunt zetten en dan ondertussen gezellig aan tafel kunt zitten en tegen de tijd dat je denkt van het is nu tijd om op te eten, dat je het dan uit over kunt halen. Ja, u zei bij ons is dat niet zo aan de orde. Hoe bedoelt u? Nou, als je een restaurant hebt, dan oh, is, uh... eet je gewoon in het restaurant? <laughs> nee, dan eet je niet in het restaurant, maar dat is kerst en een restaurant samen. Dat betekent heel hard werken. Ja, het is net zoiets. Dus bij de, de familie Kazan dat is ook gewoon werken met dat is de kerst. Keihard, <laughs> <Ja>. <laughs> hey, die, uh, maar, en kant-en-klaar bij de supermarkt? Dan schoffeer ik u zeker hè, als ik die suggestie doe. Nou, ach, je ziet natuurlijk dat die supermarkt al jaren heel slim bezig is om eh, handel, eh, of tenminste handel, maar in ieder geval allerlei het eh, aantrekkelijk te maken om zelf te koken. Dat gaat een beetje te kosten van de horeca, dat is op zich jammer natuurlijk voor de, als je namens de horeca spreekt. Maar aan de andere kant eh, zie je heel veel trends die in de restaurants heel gebruikelijk zijn. Die zien je zo langs maar naar de winkels verschuiven. En dat is voor de restaurants een uitdaging om er dus te zorgen dat we weer met nieuwe dingen komen en dat die bijzonder zijn. En dat je weer, uh, ja, uh, toch, toch zorgt dat je gas blijft boeien. Ja, goed. Nou, ik hoop dat dat uh, gaat lukken. En wat uh, smakt u weg in de keuken? Ik zelf? Ja? Oh, ik, ik, ik vind dat we uh, vooral veel altijd met wild moeten werken. Oké, okay. ja, lekker, lekker, uh, lekker biologisch vlees is dat wild. Helemaal Goed. Dus biologisch. Ja, hartelijk dank. Graag Peter uh, Colosse. Ja. Zometeen in daar ontvangt Lex Bolmeij de Vlaamse theatermaker Peter van Kraai. Hij schreef een boek over een verloren Rwandese liefde. En morgen Herman van de Zand. Het wordt tijd voor mij te gaan.